Uh, zullen we meteen maar uh, op de startknop douwen, denk je? Of, uh... Ja, ik ben er klaar voor. Nou, anders ik wel. Uh, eens even kijken, ja, waar zijn we mee bezig? Het is uh, praattafel uh, 27 nu. Ik ben een paar keer de tel even kwijtgeraakt, zelfs dat is mogelijk... Maar dit is de 27ste, de vorige was met Mario Wetenschap, dat was de 26ste. En het is nu weer de weekendeditie, vanouds, een volgepakte praattafel nummer 26. Het is zaterdag 13 juni 2020. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. En de Ossie ben ik, is van Leel Ossie en vanuit Bergen Code 2600. Goedendag allemaal. Ook van mij, beste luisteraar, welkom. Ik ben Filip Ozier vanuit het warme, zwoele Antwerpen Noord. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier. bewogen tijden met uh, elke dag veranderen maatregelen er komen erbij, er worden teruggeroepen van zoveel mensen en iedereen zoekt het maar uit en elke dag kijken we angstvallig maar naar de curve, Als die maar mm. en, niet... en is van uh, elke dag of elke week, ben jij ook met de uh, cijfertjes in de war want in de intro heb je dan toch nog eens de 26 e aflevering aangekondigd, maar dit is wel degelijk dames en heren, de 27 e praattafel met Ossie en Oké, okay. misschien heb ik een soort uh, coronadementie-achtig iets of zo. Maar ja, het is. Uh, <laughs> ik zal. Uh, ja, wat verwarrend is geweest. Uh, nogmaals, uh, we zijn een tijdje op een soort uh, zijtak geweest. vanwege die nieuwe toestand met de praathoek. en dat heeft de nummering dan bla bla bla. en zo. Maar nu is alles gewoon. en nu gaan we gewoon recht door zee op naar de duizend. Welkom luisteraars alweer. Uh, we hebben een uh, hele leuke tafel vandaag. Uh, daar zit heel veel in. Uh, heel veel dingen gaan we het niet over hebben. Dus we slaan dat ding meteen over. Uh, wat we... Wel even gaan doen. Wat ik heel bijzonder vind is contact zoeken met uh, onze bijdraagster uh, Zinzi Roussou Die zit op dit moment in Gent. En die heeft namelijk vorig weekend uh, meegedaan met een aantal, uh, of met een manifestatie in het uh, Gent. Dat ging dan met name om het uh, standbeelden, toestand rond uh, Leopold II. Daar hebben jij en ik het uitgebreid over gehad, neem ik aan. In ja. de, vorige podcast. Dus uh, ik ga nu Dus ook in even... Nederland in de media zie ik, uh, heb ik gezien deze week toch behoorlijk wat aandacht ook op het uh, NPO-journaal en dergelijke. Dus uh, ook in de, in, de ges in de geschreven pers heb ik in de Nederlandse media um, bijdragen over wat er in uh, Frankrijk en um, uh, wat er in uh, Groot-Brittannië en België um, want in Frankrijk heeft uh, een revolutie gehad in de uh, in de 18e eeuw, dus daar zijn er al behoorlijk wat beelden neergekomen. Ja, in Nederland heb je ooit de beeldenstorm gehad, natuurlijk. De beeldenstorm in de, Vla in de, in de Nederlanden, absoluut. Ik, uh, ik weet niet, dat was volgens mij alleen de deelde, over De, de protestant-katholieke uh, oorlogen in de 16e, 17e eeuw, absoluut. Ja, ja, want, uh, even kijken hoor. Dat is behoorlijk gevochten en vermoord hoor. Ja, ik dacht het wel, uh, beeldenstorm. Uh, even kijken, dat vond uh, zich voornamelijk plaats... Uh, ja, nou, toch wel tot aan uh, Kortrijk. En uh, ik zie zo'n hele band Zeker. via Antwerpen en dan uh, Rotterdam. En dan en is en... heel de bevolking, heel de burgerbevolking van Antwerpen... Iedereen die geld had om de kar te betalen of op de boot te nemen... ...zijn naar Amsterdam uh, gevlucht. En Daar kan uh, Gerrit ons uh, zeker... Uh, en Rijn ook trouwens, want ik uh, onderschat Rijn ook niet... Daar kunnen die waarschijnlijk ook een prachtige bijdrage over doen, een geschiedkundige overview. Het is een heel interessante periode, maar ook een gruwelperiode. Hmm. Er zijn families uiteengerukt. We zien ja. nog altijd restanten van diezelfde, eigenlijk ja, sorry hoor, maar domme oorlog om religieuze redenen. Er zijn geen goede redenen voor oorlog, maar religie is dan wel een van de domste. Um, in Ierland zien we het nog steeds, hè, die deling tussen katholiek-protestant tot op het scherp van de snee. Nog, nog steeds, hè. En dat, dat, dat is een borrelend... Echt nog steeds, hè? Er zijn wijken waar je dus... <laughs> je zou verschieten dat die mensen nog in 2020 leven, maar de, het lijkt wel alsof het 1982 full on Thatcher. Uh... Aan de macht. Ja, en, en ook een constante angst want het is altijd, door de speaker. In het nieuws, bij het minste of het geringste vorig jaar met die Brexit, Waar gaat het dan weer om? Dan gaat het onmiddellijk over die protestanten en die katholieken, ja. want dan is de grens niet meer bewaakt en dan is het terug, de riots komen. Ja, ja, het is constant. Ja, dus dat, dat, dat domineert het hele politieke debat. En die Engelsen die hebben er wel wat aan gehad, aan die rellen daar. Want dat, heeft jaren, dat was gewoon feitelijk burgeroorlogen. Mm. Inderdaad. Met, maar ja, nou hoor ik zo ook twee bloody sundays. Want ze hadden in Amerika hebben ze ook een bloody sunday gehad. Kennelijk. Hoor ik de laatste tijd heel veel Ja, over. meerdere waarschijnlijk. Maar vertel... Nou, nee, ik, nee, nee, dan moeten we dat even opzoeken. Ik kijk even achterom naar onze jury. Nou, die gaan dat opzoeken dadelijk in het grote boek der wijsheid. Dat begint met W. En, nee, nee, de, de rassenrellen de in, uh, in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60. Met name begin jaren 60. Uh, het heel hardhandig optreden van blanke politie uh, tegen... Uh, zwarte studenten, hmm. uh, vakbondsmensen, uh, werkende mensen, gewone, ik, ik belastingbetalende denk... burgers, van mm -hmm. kleur. Uh, wanneer was Enzijf, dat? 50, 64 50, of zoiets? Is dat 50, heel zwaar uh, 50, 50, neergeslagen 50, in het Middwesten? Maar dat is verschillende keren gebeurd. Okay. Uh, <laughs> ik zie er hier negen Negen bloody Sundays te beginnen voilà. op 13 het november <laughs> Dus 1887. over de welke heb je het? Heb je het over degenen waar er dertig mensen stierven of over uh, waar halve stad afbranden, vooral ja, de arme wijken dan? Tijdens de Boerenoorlog in 1900 en dan in Sint-Petersburg een bloedbad 1905. Het is gewoon op zondag, uh, kan je maar beter thuis blijven. Als op zondag kan je maar beter thuis blijven. Maar ja, nu dat er geen koers meer is op zondag... Maar waarvoor oei, oei, oei, blijf je oei. nog thuis op zondag? Ja, de herhalingen van oude, oude tenniswedstrijden en zo. Want dat is het enige sportaanbod wat je nu nog eigenlijk... <lacht> uh, even kijken hoor, of dat uh, er is. Uh, hallo. Ja, ik geef even een seintje aan. Uh, Zinzi moest wel even, maar die meldt zich wel. Ze heeft een link, dus die komt op een weldra gewoon binnenvallen. Uh, wat we wel kunnen gaan doen is... Uh, ik heb een paar korte dingen. Uh, ik heb wat leuke nieuwtjes gevonden... Op het, op, het, op het internet, weet je wel. En dan vooral lokaal nieuws. En economisch nieuws, hè, Philippe? Want dat is toch heel belangrijk, de economie. We hebben het daar uitgebreid over gehad. In de post-corona, een soort mogelijkheden... voor een nieuwe groene economie. Daar gaan we het dadelijk over hebben. En je moet is... die bliepjes afzetten... dat die niet meer in de uitzending komen, Isvan. Ja... Dat is omdat... Uh, Zinzi, de de luisteraars vinden dat vervelend. Ah, die blieps, want dan denken ze dat ze gebliept worden. Hallo, die digitale Zinzi. Die bleeps, uh, dat is ook uh, ontzettend irritant. Ja. Nou, die halen we er dan zo uit. Uh... Hallo. Wow. Hela. Zo, Kay. die komt goed binnen. Ja, we hebben aan de lijn Zinzi Tillot. Uh, zij is onze studenticoze bijdraagster, columnist... <laughs> en uh, al een paar keer uh, flink uh, mm -hmm. bezig geweest. Uh, indrukwekkend, wat mij betreft, persoonlijk. Uh, maar waarom we je nu er even bij gehaald hebben... is omdat je jarig bent, omdat je jarig bent. Blijf in Ik min. <laughs> Oh ja. ja. En een boodschap van Marie. Blijf in uw kot. Ik meen het. Ik meen het. Blijf thuis. Nou, kijk eens. Die boodschap geldt ook niet meer. Ja, waarom ik jou er graag even wilde spreken... is omdat je dus actief mee hebt gedaan afgelopen zondag... met een betoging en daar zelfs een toespraak hebt gehouden. Wat kan je me daarover vertellen? Um. Ja, dus eigenlijk, ik zat thuis redelijk verveeld met het feit dat ik niks kon doen en dat er toch wel dingen bezig waren in de wereld die heel belangrijk voor mij waren. Op een bepaald punt zijn vrienden dan tegen mij of dat ik wel helpen met protesten organiseren in Gent. En dan ben ik daar ook gewoon opgesprongen. Dat is allemaal heel snel gegaan. Maar ik ben wel tevreden dat ik het heb gedaan. En uh, in Gent is het eigenlijk heel goed verlopen. We waren ook stewards ingezet die de mensen uit elkaar hielden en mondmaskers en handschel uiteelden. Dus we hebben wel echt ons best gedaan om alles te uh, zo corona-proef te laten verlopen ook. En, en hoe hebben jullie dat meer op een technische manier gedaan? Wat hebben jullie gebruikt of zo om dat te organiseren, allemaal? Uh, ik denk dat ja, de meeste gesprekken zijn eigenlijk gewoon via WhatsApp gegaan. Ah ja, er zijn dus niet de speciale apps gebruikt. Want je hebt tegenwoordig allerlei apps om zulke dingen te snel te coördineren. Maar goed, ik ben zomaar benieuwd. Maar jij bent dan ook mede oprichter van een uh, actiegroep, comité? Wat is het? Uh, ja, goh. Dat is nu grappig. Je heb al against racism, maar ik, uh, ik ben niet echt oprichter ervan. Ik ben erbij gegaan, uh, omdat ik het voel dat dat ze iets deden waar ik al in geloofde. Maar nu, uh, vandaag, hebben een paar mensen van de groep eigenlijk beslist om uh, een stambeeld van Boudewijn te gaan kussen, En ik weet niet of ik mij dan nog verder kan affiliëren. Hmm. <laughs> dus, ja. uh, ik dacht, Filip had nu vast wel een, <laughs> iets te vragen Nee, ik zag het, ik zag het ook en, uh, uh, Ja, het is een beetje een beeldenstorm en uh, is dat wel uh, we weten uit het verleden ik, uh, we hebben het er vorige week over gehad, eerst van uh, en we zitten daar op hetzelfde schip allebei. Die beelden mogen heus wel uit de straat verdwijnen. Maar ik ben dan iemand, en ik ben altijd zo iemand geweest, ook in mijn jeugd, dat dan eerder het uh, gesprek aangaat, en wel degelijk de demonstraties, en de punten duidelijk maken, maar ik ben tegen het uh, vernietigen van, uh, eigen, van het gemeengoed... Uh, uh, aan de andere kant, als die beelden besmeurd zijn, hè, uh, is het een tweede reden om ze weg te halen en zet ze dan ergens in een kamer en ga ze niet oppoetsen, maar zet ze dan ook met de besmeuring. Omdat dat dan ook weer een geschiedenis vertelt naar een educatieve... Uh, dan heb je daar ook een educatieve ingang. Ja. Waarom er... Snap je waarom er gedemonstreerd wordt? Het is zo belangrijk om waarom te zeggen. Ik ben blij dat ik hoor dat het rustig verlopen is, dat je ook... Keihard hebt georganiseerd dat je, dat je niet kan gepakt worden van ziejes. Jullie doen niet voor de corona dit en dat, dus dat vind ik fantastisch. Um, en ik ben ook super blij dat het uh, niet met uh, relletjes is, want ja, dan weet je ook dat het helemaal niet meer over de boodschap gaat. Hè. Dan gaat ja. het altijd maar over te vernietigen. En... Ja, ik denk dat het ook in België nog niet het moment is om heel gewelddadig te gaan uh, rellen of zo. Nee. Uh, nee, nee, want uh, gewelddadig, ja, geweld heeft nog nooit iets opgelost. Oh, nee. daar ga ik niet mee akkoord. Nee, vertel eens wat dat dan is opgelost met ik geweld. Ook, ik heb ook een tekst opgeschreven over het geweld. Hè, en ik denk, zo qua kolonisatie, de Haitiaanse revolutie, de Franse revolutie, uh, de, de, de bevrijding van de slaven, dat is, niet, dat is ook niet gebeurd omdat mensen vriendelijk zijn blijven vragen aan het establishment van hé, hey, mogen wij onze rechten hebben? Ik denk, wel, ik denk dat geweld niet iets, iets is waar je snel aan moet grijpen. Maar ik denk wel dat daar... In Geweld situatie... moet je nooit naar grijpen. Geweld gebeurt alleen als de emmer overloopt. Maar dat is geen, dat is geen discussie meer, hè? snap je? Dus ik denk dat we naast elkaar aan het praten zijn. En het exact hetzelfde uh, vinden. Maar ik, ik, ik hoop niet dat jij pleit voor gewapende, de gewapende strijd op te nemen. Dat is iets dat je overkomt. Ik bedoel, als je als je ineens overvallen wordt door, door het feit... als ik nu niet sla, ben ik dood. Ja, Dan, dan zijn er nog altijd mensen die niet maar slaan. Ja. Die, maar dan zal ik ook slaan. Kijk, er is lezen. wel een uh, verschil tussen zeg maar, een gewapende strijd... wat een echte dan een revolutie is en, en gewoon uh, rioting. En, dus, en, en ja, rellen en plunderingen, dat hoort bij... De, als, als volkswoede ontploft... Uh, alhoewel hier uh, vaak toch wel uh, iets erachter zit dat het allemaal best uh, in een bepaalde groep zit en want je ziet niet die gewone mensen die, die gewoon met een bordje rondlopen van Black Lives Matter daar zo'n winkelruitstuk slaan dat zijn allemaal gastjes die helemaal gekleed zijn en dit en zo en zo ja die hebben ook heel weinig met de boodschap waarschijnlijk ja, niks, te maken is misschien niks, een cliché niks. om te zeggen maar ik denk dat toch wel die gewoon niet op, op de in wat lief? Ze waren zelfs niet bij de sit-in Brussel of niks. Ah, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, voilà. maar deel van protest, die van de, protest, hmm. van de manifestatie. Hmm. Nee. Uh, kan jij je telefoon wat dichter bij je mond houden, Sinti? Gaat dat? Ja hoor. Oké, okay, kijk. Oeh, dat klinkt al veel beter. Oh ja, zo. voilà. Ja, nu kan ook wat minder zitten. <laughs> Oké. Okay. Ja, precies. Hè. Het is zo'n grijs gebied van geweld. En natuurlijk, als een volk ontploft, als het gewoon fout gaat... de Russische revolutie, tal van voorbeelden... en dan komen er allerlei types tevoorschijn. Want na de Franse revolutie ook... Eh, daar waren ook geen nette burgers die het toen overnamen. Dat was gewoon... Eh... Wat, wat, wat de Franse revolutie heeft gedaan voor mensen die de laatste 200 jaar nog altijd in de shit en de armoede hebben moeten leven in Frankrijk. Wat heeft die fucking Franse revolutie betekend voor, uh, voor de macht van, van de kerk naar beneden te nemen? Niks, geen zak. Het Vaticaan is nog altijd zo machtig als die, uh, mantel der liefde over pedo... Uh, uh, priesters uh, uh, in Afrika gaan, gaan verkondigen dat het slecht is om zich voorbehoedsmiddelen. Je moet je, moet je on, geheel onthouder zijn. Uh, uh, dat is het enige om niet zwanger te worden. En dergelijke van die, van die, van die middeleeuwse dingen, uitlatingen, heeft ook niks... Uh, de Franse Revolutie heeft er ook weinig op gevangen. En als we dan de... He, he, he, hebben ze de adelijkheid afgeschaft? Ook niet. Die hebben zich gewoon vermomd in, in, in ambtenaren en... Uh, en rijke burgerij, dus... Uh, maar ja, je, kan toch niet, in... je kan toch niet stellen dat de Franse revolutie niets heeft gedaan? Heeft toch niet, nee, dat heeft toch niks gedaan. Dus gewoon de, de, de macht is een beetje in, de, dus in dus... een andere machts, uh, machtsgroep terechtgekomen. Maar de gewone burger, de gewone boer is er niet rijker van geworden. Hè? Frankrijk heeft niks is nog geen uh, modelsamenleving of zo, hè. En, uh, maar, dus je punt is een beetje van... Je gelooft gewoon niet dat het geweld dingen oplost. Het geweld lost niet dingen doen. op. En, uh, ja. Nee, alleen anders denken en educatie en, en van jongs af aan uh, uh, involved zijn, uh, dat kan ooit iets anders. Want kijk, allez, zien Sie, kijk eens naar de geschiedenis. Er is altijd de machthebbers. En die hebben de macht in handen. Eender wat jij doet, eender wat jij, ik doe, die hebben de macht in handen. Kijken Al vanaf in Rusland. Wat families, vanaf, vanaf jonge <laughs> leeftijd. Dat is, dus je kunt enkel het systeem veranderen door de mensen hun denkwijze en de mensen hun gedrag te veranderen. Ja. En niet door de macht aan te vallen. Maar als en, een, dat is een het verloren Als je een wijze systematisch onderdrukt en ook geweld te je gebruikt via politie, hoe moet je dan mensen anders laten denken als je de, als je de optie eigenlijk niet hebt om iets te doen? Je hebt geen macht, ja. je kunt niks. Kijk, je, je kan ook in bijvoorbeeld... is ja, kijk, je kan ook stellen dat bijvoorbeeld de Russische revolutie... de Chinese revolutie, en er zijn er misschien nog meer... die hebben allemaal een dictatuurschap als resultaat gemaakt. Hè? Omdat, omdat de nieuwe bewindheerders... Die dulden dan ook vanaf dat moment helemaal niks anders meer dan wat zij op dat moment zijn. Dus dat is het probleem met de revolutie. Maar ja, nu halen we geweld op een manier van een beetje plunderen en wat winkels leeg halen. Dat is natuurlijk wel van een heel andere klasse. Ja, dat is gewoon... het zijn andere dingen. Ja, precies. Dat is gewoon een flink misdrijf. Maar dat gaat nog ver, denk ik, van een regelrecht uh, gewapende georganiseerde revolutie tegen, het, uh, <laughs> tegen de regering. En dit gaat ook misschien, de, uh, uh, eens... pinderen, ook misschien niet. En dit gaat ook misschien. Ja, sorry, misschien niet over zo'n heel breed thema. Dit is toch wel hè, racisme. Dat is gewoon één issue. Het is wel een enorm belangrijk en centraal ding. Maar voor de rest. En al die andere revoluties, die zijn volgens mij meer uit honger. Ja, dat, absoluut. Hè? En dat ja. is er nu minder. Nee, met de rug tegen de muur, maar je kan toch... Uh, ja, maar echt fysiek honger. Dus gewoon mm. mensen die, die zich. Uh, dus, honger maar... en ziekten, zien dat je geliefde gewoon naast je sterft en, en, en dan naar boven kijken en er rijdt een kar voorbij. Vol goud en vol mooie kleren en vol eten. Van de rijke burgerij, ja, de, of van de adellijke. Ja, dan ga je doorslagen, dan slaat het lint door. Maar dat, om een bewuste keuze, om de wapens op te nemen, bewust in kamertjes, met elkaar afspreken, dat gaat altijd verkeerd. En, dan gaan er altijd, ja. altijd mensen gewond en sterven die er niks mee te maken hebben. Die... Ja. En dan komen dus we daar, bij... daarin, ik zit op dat metaniveau, geweld is altijd bullshit. Geweld, Iemand zien sterven is, is bullshit. Dat, dat is geen oplossing. Dan, dan... We, zijn, we leven niet meer in een... In een... In een samenleving waar dat uh, een knots pakken en op elkaars koppen in de holbewoners uh, kloppen. Uh, ik dacht dat we de laatste duizenden jaren toch uh, hebben leren spreken en argumenteren en, en praten. Maar... Kijk, de havenarbeiders een uh, jaar geleden die hebben daar ook de boel in de fik gestoken en alles. en zo. Dus het gaat dat is niet ja, iets wat alleen aan... Ja, uh... dat geweld zit nog altijd in ons als mens, denk ik. Uh, we zien het overal, hè. Een soort massa Overal adrenaline en zo. Een busje omgooien en dan een busje in de brand. En een busje, ja, dat was echt Dus ik ben blij dat de corona toch die idioten nee. even van de straat heeft gehaald. Zeker weten. Maar goed, en, uh, en, en kan je een klein stukje uit die speech uh, doen of zo? Zin heb je dat bij de hand? Of, of kan je ongeveer uh, iets aangeven wat de strekking ervan was? Ja, ik heb mijn speech nu niet bij de hand, uh, maar ik kan wel even kijken. Maar in feite kwam het er gewoon op neer dat ik ja. zei van laten we dat momentum gebruiken dat nu vanuit de VS is overgewaaid, want eigenlijk worden eh, mensen hier als minderheden, het is niet dat wij het zoveel beter hebben dan in de VS, het is anders. Maar we hebben ook onze eigen problemen en we worden ook nog steeds in België best onderdrukt. Dus heb ik gezegd dat ik oproep tot ja, racisme met de woord als de grond uit trekken eigenlijk. lief, okay. okay. je verdwijnt. Ik heb gezegd dat ik, uh, dat ik het racisme met de woord als de grond uit zou willen trekken, in België ook. Net zoals in, uh, in de Verenigde Staten. Nou, dan, uh, dan gaan we daar nog enige honderden afleveringen van maken. <laughs> want uh, dat, Kijk eens ja. naar Martin Luther King... die straks trouwens uitgebreid aan bod komt... in, het, uh, in de bijdrage van Rijn over deze uh, zaak... Deze Um, ja, dat is natuurlijk de tegenhanger. Hè? De Gandhi's, de Mandela's, de, mm. de Martin Luther King's, dat zijn de voorstanders van uh, het geweldloze verzet. En daar kan je misschien ja, toch niet zeggen dat die, die, die wel Martin Martin King, meer bereikt hebben. Dat is, dat is wat je herinnerd wordt, maar dat is ook niet helemaal waar. En Gandhi, die heeft toch een. een, een dat is een, een, ja, niet absoluut wel. niet dictatoriaal. En Mandela, oké. Okay, Zuid-Afrika, dat zal nog ja, Dat is een diepvat van ellende. Maar toch, dat, dat heeft geen dictatorschap gerenderd in die zin. Zoals, nee, dat is zo. En dat is ook mooi, hè? Precies. Ja, het <laughs> dus, dus is niet allemaal slecht. Hé, hey, ik denk dat jij weer enorm bezig gaat zijn met het virus van jouw verjaardag. Ja hoor, dat eh. wel. Ah, voilà, er moet ook gefeest worden in Zinzi. Ja, het is dat. Dat hoort bij uh, de, jouw leeftijd en uh, ervaring. Zonder geweld, hè. Een uh, geweld, geweldloos <laughs> van feestje, alsjeblieft. <laughs> maar wel met een geweldig feest. Hè? Wel geweldig okay, feest, ja. Maar een geweldig ja. feest, ja. <laughs> ja. Wel steek het geweld opnieuw in een geweldig feest. Dat is misschien dat een goede samenvatting. <laughs> ik, ik voel dat daar weer een haaiko aan zit te komen. Hey, sinds maar je... blijf ons, be, ja, blijf ons uh, bedienen met je prachtige bijdrage. Dat is echt een wens van ons, dat je, dat je <laughs> ja. tijd vindt links en rechts. Het is altijd ijzersterk. Uh, complimenten ook van mijn Amerikaanse echtgenote voor je laatste bijdrage. Oh, dank je. Wow. <laughs> uh, ja, dat was echt onder de indruk. Oké, okay, ja, maar merci. Ik doe ook graag mee. Ik vind het ook interessant. Hè. Dus uh, dat is mijn plezier gedaan. Merci dat ik hier mag uh, komen spreken ook. Ja, maar uh, uh, platform uh, de bieden we graag aan uh, degelijke inhoud. En uh, daar jij altijd met bakken bij. Dus uh, oh. fantastisch. Merci. Oké. Okay. Okay. <laughs> maar die overviel mij ook dat vond ik wat gewelddadig is van ja, dat ging te ver dat was, ja, dat was ear rape eigenlijk mikro, mikro, ik bedoel, <laughs> mikro, <met laughs> toren, ik ga even met u het een ze buiten, als geen ze hem in een sloot dus. ja. oké okay. hey, sinds hier daarom joh. geniet ervan en wij gaan lekker verder met de show dat zal ik doen, veel plezier hoi hoi Doei. de praatstafel levert commentaar op commentaar op Commentar. op commentaar. Commentaar, commentaar. Levert commentaar op commentaar. Op. Ah, ik krijg er bijna kippenvel van. Dat is al even geleden, mensen. Dat, uh, de oorzaak ervan is dat mijn vrouw nu ook al zo de commentaren aan het lezen is <laughs> op, op zijn Osiriaans. <laughs> Wat heb ik veroorzaakt? Maar, uh, maar ik moet zeggen, onlangs was het weer uh, in, in, in de mainstream media, kwam weer het nieuwsitem van dat het gerecht op zoek gaat in België naar bepaalde racistische uitspraken op het internet in de commentaarsecties en in de Twitter, uh, in, binnen de Twitter-omgevingen en binnen de Facebook-omgevingen, binnen de digitale fora, zeg maar. Uh, dus het staat ook hoog op de agenda binnen de, binnen de hele discussie rond uh, inclusieve samenleving en racisme. En mij viel vandaag een uh, artikeltje op en een, uh, een item op zal ik zeggen uh, over uh, Bart Somers onze Vlaamse minister van integratie en burgerschap uh, uh, denk ik dat zijn deel van zijn portefeuille is in ieder geval uh, uh, van openbaar bestuur ook en uh, hij heeft een uh, Ja, hij, is, hij wordt teruggefloten omdat hij uh, aan het lobbyen was voor praktijktesten bij verhuurders. Weet je wat dat is? is van... Ah ja, dat is een uh, nogal moeilijk issue, begrijp ik. Want... Dat is een pijnlijk issue. In Vlaanderen is er... In, ik denk in Nederland, Nederland heeft veel langere traditie van vreemde achternamen... Dat speelt daar zo niet. Uh, er zijn mensen met Marokkaanse roots, burgemeester, dus ik denk dat Nederland daar al veel verder staat dan België. Maar in België, als je niet van Loveren heet of als je niet van, van der, van der Smissen heet, uh, dan, uh, ja, dan, komt het al mo dan wordt het al eens moeilijk om op de huizenmarkt een huurwoons te vinden. Is. Ja, ja, maar ik denk dat het grootste verschil is dat hier bijna de hele huizenmarkt min of meer in privéhanden is en zo. Want Zelfs in die ja, grote landen Ja, lokken. tuurlijk. En in Nederland... Uh, uh, uh, ja. Een eigenaarsgraad die veel hoger is in Vlaanderen dan in uh, Nederland. Dat is waar. Ja, en in Nederland kom je dan in zo'n gemeentewoning enzovoort. Uh, dat, is dan, uh, dat is een iets ander uh, Het is gewoon land. iets beter geregeld. De Nederlanders zullen ook hun klachten hebben. Maar geloof mij vrij vanuit uh -huh. de Vlaamse bril... Uh, als men met een Vlaamse bril kijkt naar Nederland, is daar de, huis-, de huurhuismarkt mm -hmm. veel beter geregeld. Ook al ja. staan mensen, ik weet het, op lange lijsten mm -hmm. zijn er allerlei problemen met de, met de verhuurwoningen en met de organisaties. Ja. Maar die problemen van, ja, met mijn Vlaamse bril verdwijnen in het niets als men ziet op de erbarmelijke uh, staat van onze huurmarkt in Vlaanderen. En komt daar nog eens bij dat er misschien een terechte zorg is bij een verhuurder van wie komt in mijn woonst. Die kan dat volgen. Tuurlijk, die kan duur. dat volledig volgen. Dat is je eigendom. Um, maar als je een gewoon gesprek aangaat met mensen, dan hoef je niet de telefoon neer te leggen op basis van een naam. Vind ik dan. Nee, nee. Maar dat Want anders is... gaan we nooit in onze inclusieve samenleving geraken. Nee. Als de Van Lovers enkel maar met de Van Lovers willen praten en de Ben enkel met de Benalies. Ja, dan, nee, uh, we moeten samen uh, door dezelfde deur kunnen. Maar hoe pak je dat aan? Maar hoe pak je dat aan? Het is allemaal heel... Ja, je kan ook onmogelijk elke verhuurder van racisme gaan... Uh, als ik dan even de, uh, de, uh, de andere kant, uh, andere pit opzet. Je kan moeilijk iedereen zomaar van racisme hmm. beginnen uh, uh, betichten. Als een persoon eigenlijk meer aan zijn centen denkt dan wat anders. Maar goed. Hè? Ja. Misschien moeten ook de mensen die aan de centen denken is op hun <laughs> ja, vingers gekop Dus, hoe gaat men dit aanpakken aan, uh, volgens zomers? Moeten we naar een academisch systeem. Mijn god, wat? Oh, wacht even. Ho, ho, ho, ja. oh, dat is... Uh, ho, ja, het? ja. <laughs> de machine. <laughs> oh, wat is dat hier? Oh, hij, hij zit helemaal vastgeroest. dat ding, uh. Politieke reductie in actie. Politieke reductie in actie. Ja, precies. Want oké, okay, dit is iets wat elke burger snapt. Elke burger snapt ook meteen wat hier verwacht wordt. <laughs> hoe hoe heet dat ook alweer? Eh, eh, de Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de verdere aanpak van discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Er is nu geen sprake van praktijktesten. Hey, omdat dat op mensen uitlokken is. En, en, hey, dus iemand doet zich voor als een huurder met een vreemde achternaam. En, ja. en men gaat die verhuurder testen of, of, of er meer of minder Vlaams klinkende mensen worden uh, aangenomen als huurder. Hmm. Maar Bart Somers komt met de Academisch Monitoring Systeem. Ja. Nou, He, dus de academici, dat is zo een beetje de liberalen die zich verschuiven, verschuilen als ze zelf geen goed idee hebben van hoe iets te doen, dan, dan, dan moeten we ineens naar de academici luisteren. Maar dan achter de rug van de academici gaan ze natuurlijk alles uh, <laughs> anders weer indelen. Uh, dus geen praktijktesten, dus, um, omdat ja. Dat, ja, dat, ja, nog... zou, dat zou de verhuurders te te groot viseren. Maar ik heb toevallig gehoord... Dat er is nog één heel klein technisch probleempje. Want als ah. jij namelijk een aangeeft aan iemand... dat jij een woning wil huren zonder dat je dat eigenlijk wil... dat is strafbaar... En dat geldt ook voor een uh, jobapplicatie. Als jij zelfs in het kader van zo'n onderzoek naar uh, de bijenkorf gaat voor die job achter de toonbank, maar je zit nee. daar eigenlijk alleen maar voor de test, bega je een misdrijf. Dus dat is al een heel klein probleem. Ja, ja. Die Belgische dan, wetten. Dan kennen de mensen toch vooral. weer hun eigen wetgeving niet. En dan zitten ze te roepen over praktijktesten bij de NVa en bij het Vlaams Blokje. Die zullen wel volgen. En uh, sommige stemmen binnen de rechtse vleugel van de VLD en de uh, CD&V zullen ongetwijfeld ook roepen op praktijktesten. Uh, maar daar kennen ze hun eigen wetgeving weer niet van. Dus... Uh, maar gaat dus door, nu vind. zou er een academisch ja. uh, instrument moeten gemaakt worden om met allerlei uh, toestanden, uh, wetenschappelijk onderzoek, uh, sensibilisering en hmm. charters te werken. Dus, oh ja, dat uh, gaat weer naar In plaats van een Hmm? Een pak geld naar een consultancybureau. Die eerst dus eigenlijk een, uh, voilà, is het doet. weer zijn eigen, uh, hè, zijn eigen uh, uh, liberale ideetjes van een consultancy. Hè, de, de euro moet rollen, mm -hmm. dus uh, de zakken van zijn vrienden moeten gevuld worden, zeker. Of misschien is dat wat extreem gezegd. Maar dan is het toch zo mooi om binnen mijn commentaren ja. eens te gaan kijken op zo'n artikel waarin gezegd wordt dat de. Praktijkopbrengsten, de praktijktesten toch niet. Um, worden Moet je toch even uh, noteren worden. toegelaten. Academische hè, wat was het. Dus gaan we over tot een. Um, hè? Wil hij naar een academisch monitoring systeem. Oh, ja. Een Academisch monitoring systeem. Een academisch systeem. Ja, ik heb hier gewoon luidsprekers. En monitoringsysteem. <laughs> met twee, ja. met en dan kijken we. <laughs> Onmiddellijk bij de commentaren en dan vinden we onmiddellijk Vivina Renier... Al die heisa zo voortgaat over dat racisme, dan komt er nog een burgeroorlog van. He, dus maar. Vivina Renier ziet al meteen een burgeroorlog te gevolgen van de, van de controle van huurders en verhuurders. Maar goed, misschien een klein beetje uh, extreem. Misschien ook aan de witte kant is de volgende reactie van uh, Anna van den Berg... Ik ben echt blij met de praktijktesten voor verhuurders als die er zou komen. Ik ken veel huiseigenaars die openbaar heel sociaal praten. en privé is hun taal om voor te schamen. En weigeren ze ook te verhuren aan die zwarte. He, dus tussen aanhalingstekens. He, dus, mm -hmm. he, en je denkt dan: ah, Anna gaat de gaat een, gaat een lans opnemen voor de, voor de onderdrukte uh, huurder. Maar dan, dan slaat haar toon om: Mijn zoon is wit. <laughs> een gezin dus haar zoon is wit en ook een gezin mm -hmm. twee verdieners kreeg kreeg ook te horen wij verhuren niet aan een gezin met twee kinderen ik verhuur geen huis maar geen respect voor andermans eigendom is geen zwart-wit probleem Anna, wat wilde jij nu zeggen? ik, ik ben volledig verloren wat jij wil zeggen maar Anna <laughs> weet dus dat het onderdrukken van de huurder met een vreemde achternaam om te, var om te vormen tot haar zoon die wit is en die met een gezin met twee kinderen een bepaald huis niet mocht huren. Hoe ja, ja, moeten we dat noemen? Anna stond er in de lees... Dat, dat moeten kinderen. we. Bisimplicinale, subliminale. Sibling? sibling Minale, -minale discrepante. <laughs> Oké, okay, ja, we schrijven ja. het in. Heel Anna, vorm. Gaat onmiddellijk, uh, Anna gaat het onmiddellijk op haar witte zoon projecteren. We dat dan eigenlijk. Hey, haar privileged zoon, ja. die dan voor een of andere reden geen huis kan huren met twee kinderen. Omdat Ik ken heel veel is. mensen die niet aan kinderen verhuren, omdat het gewoon te klein is, of omdat, het, of omdat er uh, bepaalde <lacht> afspraken zijn met de andere huurders, dat er geen lawaai gemaakt wordt. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, kom alsjeblieft af met kleine kinderen, want dat zijn stabiele mensen en zo, is er een keuze bij iedereen. Maar goed, dus Anna had het niet begrepen waarover het ging. Het ging niet over haar witte zoon, maar goed. Nee. Um, ja, dan... Herman Kouter gaat ook onmiddellijk hè, uh, gaat ook een bepaalde toon. Als je gaat solliciteren voor een baan, moet je ook goede referenties kunnen voorleggen. Ja, dat snap ik. Ja, je moet goede referenties ik kunnen voorleggen. Ik ben even mijn adem kwijt, sorry. Wat? Maar, ja, maar wat Herman, het gaat hier over huren, Herman. Ja. Ja. He, maar dan zegt Herman, de regering heeft jarenlang niks gedaan. He. Herman is weer over de regering die jarenlang niks gedaan heeft. Aan het sociaal woonbeleid heeft, hij een klein beetje, hij heeft een klein beetje recht van spreken dat er jarenlang niks is gedaan aan dat woonbeleid. Of toch mm -hmm. niet voldoende is gedaan. Natuurlijk is er iets gedaan. Maar natuurlijk wil de regering de privézokter opzadelen met de probleemgevallen. Dus is van, zo zijn alle huurders, ineens omschreven door Herman Kouter, huurders zijn probleemgevallen. Ja, want als je dus niet kan kopen, ben je een sukkel. Hè? Dan ben je een loser als je niks gekocht hebt. Ja, dat is een ik... beetje wel meer in... Ik weet niet precies hoe de moed in Nederland wat dat betreft is, maar ik merk dat hier wel in Vlaanderen dat er toch wel zo'n klassenverschil is en zeker als je al zo op leeftijd bent. Hè, dat, maar eh, want hier het model is dat eh, een Vlaams jong gezin trouwt en dan eh, zowel papa, mama, beide kanten hebben een dikke matras en die kopen mm. dan een stukje grond en dan eh, ja negen van de tien keer bouwt opa nog zelfs mee aan dat huis letterlijk met stenen sleuren en zo. Hmm. Is in de eigen familie. Dat is een beetje het Vlaams, uh, bekend Vlaams recept, of zit ik er heel ver naast? Ja, ja absoluut. Zo het, uh, het trekken en sleuren en uh, op elke, elke euro in de zak. Ja, maar, maar ook een beetje dat, uh, die steun en zo, maar in Nederland, uh, go, daar ben je typisch op je zestiende, uh, rot je het huis uit en uh, je gaat zo snel mogelijk op kamers. Dat, dat, dat is ook in Vlaanderen met name ook een groot verschil. Dat mensen hier toch wel veel langer, tot 20, 25, soms langer ja, blijven. Ja, ja, ja. En heel vaak is het ideale scenario voor mensen van... Uh, blijf thuis wonen tot ik in een rusthuis ga en dan krijg jij de woning. Hè? Dus, nou ja. <laughs> zo wordt er door heel veel mensen gekeken. En dan blijft er altijd nog zo één oudste zus of één oudste broer bij de ouders wonen. En... Ja. Uh, ja, het is een heel gesloten wereldje. Hè? Dat haas, die baksteen in de maag, is typisch Vlaams, absoluut. Ja, ja, ja, want dat is ook. Uh, oei, oei, oei. Hele verhalen met, uh, met de ouders van uh, mijn vrouw. die uh, dan hun huis hadden verkocht. En uh, het geld, uh, afijn, ja, ik weet. Nee, ik moet dat een andere keer. Want ik moet eerst. Een andere keer, wat ik kan nog vragen denk, of ik dat allemaal maken, wel mag vertellen. Wordt het maar weer goed, dat is voor de luisteraar. Ronnie Biezen. Ja, ja, sorry, afgeleid. Sorry, luisteraars. Goed dat men praktijktesten terugvloot. Maar weer een nieuw extra systeem opzetten? Er werkt geen enkel van alle honderden systemen in België. Waarom zou dit nu wel werken? Dus Ronnie Biesen heeft België volledig opgegeven. België faalt. En tenslotte Henri van der Hoven-Peters. Die zegt niet alleen dat België faalt... Het heeft toch allemaal zijn reden waarom verhuurders zo reageren, maar ja, dat mag natuurlijk niet gezegd worden. Ben ik gelukkig dat ik in België geen huis te huur heb? Ik ga morgen weer met plezier de economie in Nederland en Duitsland steunen. Hmm. Oeh, dat laatste klinkt al heel raar, wel eigenlijk. Heel raar, maar ik denk dat Henry van der Hoven-Peters een. Uh, uh, een, een, een, een tijdelijke... Een, een, uh, hoe, dat, hoe zal ik het zeggen? Een, een, een occasioneel Belgisch. Ik denk dat hij zijn roots meer in Nederland en Duitsland heeft. Maar goed, dus we zijn gekomen van het profileren of het, het, het gaan uh, undercover uh, proberen lijsten op te stellen van verhuurders die racistische neigingen zouden hebben door het afwijzen van woningen aan mensen met een buitenlandse naam. En dan zijn we gekomen tot fuck België, ik ga terug naar Nederland en Duitsland. Dus de cirkel is van en hier stop ik is vierkant rond. hier leest de commentaren zodat u dat niet hoeft. Nou, kijk eens aan. Daar zijn we weer doorheen. En, uh, we hebben niet eens... Maar ja, je hasmat hoeft niet, want je bent toch in je bubbel met je handen aan het wassen. En ik zo. ben in de bubbel. Ik, ben, ik drink van die ontsmettingsgel, uh, zoals dat Trump <laughs> mij gezegd heeft. Ik injecteer me uh, met bleekwater, met chavel. Dus uh, mm -hmm. nee, ik ben goed. Ja, je, je slaapt je er gewoon doorheen. Hé, hey, dan komen we even toe aan het volgende. Ik wil toch uh, even me, door, me, met dat clipje. We werden de, eigenlijk, uh, Zinzi kwam erin en we hebben met haar gesproken. Dus nu pik ik de draad weer op. Want uh, ik had een nieuwsberichtje voor jou. Omdat de economie trekt weer aan. En, en er zijn wat bedrijven die, die toch een gaatje in de markt hebben gevonden. En, uh, en uh, ja, toch hun uh, levensbloed hebben. Kunnen laten stromen zodat ze iets vonden waardoor ze toch wat konden verdienen. En ja, Filip, en we hebben het er vaak over gehad, over de hè, beschaving 2.0 post-corona, naar de reset, dat er toch wel een soort van uh, groenere economie zou kunnen ontstaan. Uh, ik weet niet, dat kan je nog wel herinneren, denk mm -hmm, ik. Hè? Mm -hmm. Ja, nu, ik heb goed nieuws voor je, want uh, ah. ja, er is een uh, firma hier uh, vlakbij Antwerpen. Die, die hebben dan een, uh, een dingetje bedacht, dat zijn die plastic handvaatjes... die ze nu uh, over de winkelkarretjes doen. Want dan hoef je niet meer met die spuitbusjes, met... Uh, uh, dat uh, schoonmaakmiddel dat hoeft dan niet meer uh, dus je klikt dat er gewoon op en ja, je denkt aan een soort van uh, jij denkt nou dit wordt een hartstikke groene economie hè? nee maar? want er zijn dan plastic handvaartjes die worden dan neem ik aan weggeworpen nou dat weet ik niet maar uh, let op we gaan eens even luisteren hoe dit in ah. zijn werk gaat gaan de handvatten voor de winkelkar, iedereen kent ze natuurlijk al. En die worden allemaal hier in Wustwezel gemaakt. Wij gaan er uh, hopelijk dit jaar toch bijna 30 miljoen maken. En we hebben er nu al 9 miljoen gemaakt.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 He? Dat is nu al. <laughs> eigenlijk feitelijk is het van: weet jij dat ik in, uh, in Wüstwezel heb gewoond? <laughs> ja? ik, heb daar nee? je, ik heb daar niet lang gewoond, <laughs> maar ik heb daar uh, twee jaar gewoond. Ik ben eigenlijk van Kalmthout en er, mm -hmm. daar spreken we iets anders. Maar eigenlijk heb ik ook zo'n Noord-Kempe um, accenten, gelijk als we zeggen. Ja. 9 miljoen van die 9 miljoen en hij wilt er nog 21 miljoen, als mijn wiskunde juist is, bijmaken. Dat is die uh, per, jaar. per vooral, jaar. Je bent hier tegen een medische, uh, voor medische redenen, Klaassenaar aan het spreken. Mm. En sinds we niet meer met twee naar de supermarkt mogen. Ik ben niet meer in de supermarkt geweest met, met corona. Mm -hmm. Dus waarover hebben we het? Plastic handvaatjes? Nou ja, dus waar je normaal je twee handen op het karretje zet. Hè, want ze gebruiken hmm. nu de karretjes om het aantal bezoekers te reguleren. Want er zijn maar twintig karretjes. Dus als er geen karretjes zijn, moet je wachten. Zo simpel. Ja. Maar ja, nu is het zaak tot nu toe. Stond tot daar ben ik mee. Want mijn echtgenote gaan naar de supermarkt en ja. die vertelt erover. Tot ja. daar ben ik mee. Dus tot nu toe was het zo dat er een medewerker staat... die elke karre ja. schoonmaakt en dit en dat. Uh, nu is die medewerker afgeschaft, maar er staat een buske Ontslagen bij. en natuurlijk. Er uh, nee? wordt geadviseerd om dat zelf te doen. Ja, ja. De koolruit die stapt nog een stapje terug. En iedereen krijgt gewoon twee van die buisjes. Die klik je gewoon over waar je handen ja. zitten. Dus dat je niet de kar aanraakt. En dan uh, na afloop gooi je die buisjes uh, weg... Afijn, dat is dus uh, 30 miljoen stuks afval. Want ja, dat is waarschijnlijk besmet. Dus dat moet weer zoals asbest met mannen in grijze pakken worden afgevoerd. En, uh, en uh, weet ik veel, ergens in Noord-Italië verbrand of zo. Met dioxine allemaal, weet ik het. Ja, een geweldige oplossing toch? Oh, wat een ramp. Ik ben hier nu eventjes aan het kijken. Tot vandaag. Maar we zijn ook nog maar uh, een, een zestal weken bezig. Ja, het gaat hard ineens. Het gaat heel hard, ja. ja, ja, ja. 220.000 per dag maakt ze er hiervan. De handvatten hebben ze zelf bedacht, uit economische noodzaak ook. Want de verkoop van kliks die lag toch zo goed als volledig plat door de coronacrisis. Ja, ze maakten dus die kliks, dat zijn die vierkante blokjes die je dus allemaal zo in elkaar steekt, de kinderen die bouwen. Daar zo torentjes mee en na drie keer ja. spelen liggen die dingen volgens weg te rotten in een hoek. Want <laughs> ja. Dus, dus dat... al die handvatjes, dus ja, dertig miljoen van die handvatjes. Dus de vissen kunnen, kunnen een kruis maken over hun volgende generatie. Want dat gaat allemaal in microplastics omgezet worden, die handvatjes. We gaan die gewoon in de zee keilen ik ja. geloof nooit in wordt die vent dan ook niet eens door die journalist aangesproken van meneer ja. sinds wanneer vond u het een goed idee om 30 miljoen plastic handvatjes te introduceren in Vlaanderen ja Nee, dat komt. Ik kan je garanderen in de rest van het stuk, ik zal er een link bij de show notes plaatsen. Dat komt verder niet meer te sprake. Het dat gaat er niet eigenlijk meer om. Uh, er ja. kwam geen, geen, geen vraag van: was dit mogelijk met een papieren versie, een gerecycleerde papieren versie, of een, of een uh, van hennepstof of een, een katoen. Een recyclage recyclagekatoen van oude gordijnen en van oude. Oude is. Nee, nee, zij zijn plasticmakers, dus zij nee, hebben plasticmachines. Plastic. Zij kunnen niks anders. Zij maken zo, ik zou eens willen weten hoeveel van die vierkante dingetjes ze maken. Dat moeten er dan een miljard zijn per jaar. En je, kan, je kan ook al daarover argumenteren: van is het niet nodig om ook het plastic kinderspeelgoed langzaam maar zeker eens wat te gaan herdenken? Ja. Scoren, dat vind ik dus echt, uh, want dat is toch ook. Uh, want als je dan al bedenkt hoeveel ton. Want in feite, die fabriek, je kan hem vragen: wat maakt u eigenlijk <coughs> afval? Ja, <laughs> maar absoluut. Hij maakt al, alles van. De waanzin is van. Ja. Iets, dan, iets dan mee een doekje in wat ontsmittingschel kan gebeuren. En wij weten van onze Mario-wetenschapper dat het eigenlijk zelfs geen ontsmittingschel moet zijn, maar goed een zeepje. Mm -hmm. Omdat zeep het uh, membraantje van het virus uh, doorbreekt en het virus oplost in zeep. Ja. Dat is echt geweldige kennis dat u hier bij de praattafel hoort, dames en heren. Unieke man. Altijd goed. Met zeepassen is zo mogelijk nog belangrijker dan die gel. En zo'n mensen, zo'n industriële, die dan onder het mom van vooruitgang en winstmarges en tewerkstelling nooit eens ter verantwoording... Daarvan zou ik de gewapende strijd willen opnemen. Van okay. zulke figuren te horen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dit is, laat dit een Maar dit, dit bedoel je natuurlijk uh, En het wordt ook in onze schot geduwd hè? als je het dus, overheest van. Zo, zoals bijvoorbeeld Facebook en zo nu een wapen is, want je kan tegenwoordig bedrijven dus uh, aanvallen via Twitter en Facebook. Hè? Dus want dat is het publiek. Daar, moet, daar moeten de jonge mensen, zeker de jeugdige protesters, zeker eens harder mee beginnen. Mm -hmm. Okay. Uh, maar je bedoelde, dan net, er... ge, ge, je bedoelde dat puur figuurlijk, hè? met dat geweld wat je net zei. Dat was gewoon het Natuurlijk. moment wat je overnam. Maar Natuurlijk, het in... maar, maar uh, het, uh, <laughs> gebruik de intelligentie en gebruik ook... Uh, ga achter dat grote geldmonster. Want met, hun kun je, met je portemonnee kun je zulke reuzen op de grond krijgen. Ik bedoel, stop, stop nu eens gewoon. Waarom zeggen alle 18-jarigen nu niet? Alle 18-jarigen die geëngageerd zijn en die zeggen... Duidelijk, die duidelijk zeggen wat ik ook al 40 jaar zeg maar goed, nu ben ik een oude zak maar ik zeg het ook al 40 jaar en er verandert niks hè? Uh, auto's, benzine verbranden industrie, dat vervuilt onze planeet sorry, maar daar gaan er heel veel mee akkoord gaan Ja. Dus val die mensen aan, val die auto-industrie aan, val de, de uh, winstmarges van de oliebedrijven, van de plasticbedrijven, van de mensen die in hun businessmodel nooit inschrijven wat het doet met de aarde en het leefmilieu <lacht> van de consument. Ja, ja, maar mooie. wel over de consument spreken. Maar niet zeggen we zijn ondertussen de zuurstof die hij of zij inademt aan het vernietigen. We zijn de grondstoffen uit landen aan het halen die... Sorry voor mijn Nederlands. Geen nagel om hun gat te krabben hebben. En die gaan we nog eens verder uitbuiten met alle grondstoffen daar te gaan halen. Oh ja. Val die bedrijven aan. Je kan perfect vinden welke bedrijven groen handelen en je kan perfect vinden welke bedrijven zich helemaal niet goed houden. En je zou ervan verschieten. Hm. Maar je favoriete iPhone en je favoriete automerk en je favoriete kledingmerk, bekijk ze zonder een grote loep. Ja, ja, zeker. He, en, uh, en je maakt er wel een beetje een grappige Freudiaanse bijna-verspreking. Want je wou een, een dismal, maar het werd een soort ab abysmal. En ik verstond dus abysmal. Dus, dus, een, dus, een, dus een pijloze diepte van ellende eigenlijk. <lacht> Inderdaad. Ja, goed. Hey, hartstikke. Ja, alright. Ik, ik wou nog even wat uh, een luikje openen. Naar de al bezig uh, zocht ik wat, maar ik vond dat niet heel anders. Een beetje serendipiteit is af en toe ook leuk. Maar uh, mm. weet, weet jij eigenlijk wel hoe je perfect een, een, een, um, bijvoorbeeld een uh, ui uitspreekt? Uitspreekt? Nee, uitspreekt. Hè? Dus, uh, <laughs> ja, ik zat hier al een uur op een ajan, te. Uh, Wij zeggen ajanen eerst dus, van. Uh, ja. ja, precies. Maar uh, uh. Uh, het Nederlandertje zwaait met de vinger. en uh, Kijk eens wat ik heb gevonden. De ui. De ui is een tweeklank. Je gaat van ui. de ene klank naar de andere. Bij de ui ga je van u naar Start met e. Maak ë. je mond groter en je lippen niet zo rond. Dus e e e Nu maak je de u u u u Nu wissel je af. U e u e u e e u e u En ja. ë. Ë. Ë. Ë. nu. Ga je glijden. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Dat is de Oei. ui. Dat is de ui. Vallen. Hai. Nou, denk je dat, je dat. Nou, kan je naar Nederland en dan kan je een broodje ei met ui bestellen. Een broodje ei met U, absoluut. Mijn, uh, mijn echtgenoten, we lachen er vaak mee. Uh, oh, niet, niet met mijn echtgenoten, maar we lachen vaak met een bepaalde dubbelklank. Au of eu of U. Ja, ja. Waar zij als uh, Engels sprekende toch wel soms nog steeds moeilijkheden mee heeft. Ze zal mij zeker vergeven om het even te zeggen. Ja. Maar ik denk, als zij naar dit fragment van de, van de dame die zo mooi de U-klank probeert uit te leggen, Wordt het voor mijn echtgenote heel vaak allemaal. Uh, uh, uh, uh, okay. Een soort maar van monotone Hetzelfde we... uh, het klinkende geluid. Precies. Bijzonder maar moeilijk voor een dit was een... Nederlands sprekende, de dubbelklank. Ja, bijzonder moeilijk. Maar, maar dit was een glijer. Dit, dit, dit Als je gaat van de ene naar de andere. De, de, kan je, maar ik ga het moeilijker maken hoor, want er is nog okay, een andere okay. klank en die is wel heel belangrijk. Ik als je hier woont, dat is... Uh, ja, ik laat het uh, de dame zelf ja, nog ja. maar even uitleggen. De E. Mm -hmm. Voor de E start je met E. Met de E van één. Of de E van twee. E. Je mond hey. is een beetje open. Een beetje open. Je tong mm -hmm. ligt ontspannen in je mond. <klaars> en je tongpunt... Ligt tegen je ondertanden. E. e. Maak nu je lippen langzaam rond. E. E. O. E. O. E. O. Dat, dus. Dat is de U. Nou, oh. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik ben ontzettend fan van haar. <laughs> nou, ik zal de link... Daar heb je een hele lijst van de tien moeilijkste Nederlandse klanken. En die worden allemaal door deze dame uitgelegd. En het is schitterend om haar bezig te zien, echt waar. Fantastisch. Ja, het is van de Universiteit van Groningen en... Goh, ja. Om het misschien, ik weet niet voor welke bedoeling dat is, maar misschien is het iets om uh, jouw vrouw te, naar te laten kijken. Ja, een, echt, een, een werkend academisch systeem. Ja, en dan zie je die mond ook, want dit mens heeft een mond. Omdat die hebben daar ook uh, geselecteerd. Op, uh, die mond uh, die doet mij een beetje denken aan die echtgenoten van... Hallo, uh, hallo. <laughs> ah ja, Edith. <laughs> yes. Joost. <laughs> Stupid woman. Hey. Um you stupid woman. Precies, uh, nu is het wel gedaan met alle pret en plezier Want uh, het thema van deze keer was toch wel Black Lives Matter Dat is uh, degelijk ook wel ontstaan door de bijdrage in de vorige podcast van mm. uh, Zinzi Die daar toch wel echt een vlammend betoog heeft gehouden Ook over haar eigen ervaring nou Ja, heel krachtig en uh, Food for Thought, zeker eens luisteraar luisteraar um... Ja, die staat apart op de site, ook bij de columns kan je die terugvinden ik heb ze daar gepost, zowel met het document om na te lezen als, als dat je haar hoort. Dus uh, we zijn heel benieuwd ja. uh, wat je daarvan vindt. Uh, Black Lives Matters. Dus um, ja, nu sinds die hebben we dan eerder wat gesproken. Die is nu uh, op dit moment dat we dit opnemen, prettig af, ja, daar gaan we vieren. Maar onze andere columnist uh, Gerrit Band, heeft ook een bijdrage gedaan. Die gaan we dadelijk horen. Maar. Uh, Rijn uit Amsterdam, uh, die heeft uh, uh, uh, de bal uit de park geslagen. Die is uh, hit, the, hit it out of the park, zeggen ze in Amerika. Die heeft er eigenlijk een uh, soort mini-audiodocumentaire van gemaakt... die zo goed is en knap. En, maar dat is wel een flinke brok. Het is bijna 18, 19 minuten. En uh, ja, we hebben zo bedacht dat is misschien het beste is om dat als afsluiter... Aan het eind van de show, omdat het ook zo compleet, zo'n mooi verhaal is, zo mooi uitgewerkt. Ja, absoluut. Dat gaan we op het einde zetten. Daarom heb ik deze week geen uh, uh, leesfragment ingesproken. Um, het is eigenlijk een, een, een hoorspel bijna, een, een, een documentaire over, over de strijd in Amerika met name ook. Um, waar de movement ook is, uh, is begonnen. Mm -hmm. ja, prachtig betoog en daar hadden wij weinig op toe te voegen. Nee, nee. Ik word hier even door die stomme beesten herinnerd Ja, sorry, maar die stomme beesten zijn volledig geïnspireerd door de bijdrage van Rijn <laughs> Ja, dat niet alleen, maar, maar ik was even bijna vergeten maar Ja, met die ja je vergeet dieren nogal he, die... dikwijls die koeien, maar Ik denk dat er iets mee. je, je hebt corona waarschijnlijk, er is iets met je geurorgaan Want ik riek die beesten hier <laughs> altijd Die stonden hier te schijten ja. Ze waren heel rustig, dus ze waren misschien met de warmte. Ze maakten weinig lawaai, maar nu heb ik ze gehoord. Ja, ik heb. Goed, een, zo een, is sorry, beste, sorry. Ja, ik, ik was jullie inderdaad even. Ja, jullie stonden in het script, maar ja, nee. En dan word ik meteen. Nou, ze kijken nu wel een beetje gefronst. Naar ze, ja, ze kijken heel runderig naar jou. <laughs> <laughs> uh, maar uh, luisteraars, ja, het is weer het, het, het, het, het, het diepe hoogtepunt <laughs> van elke aflevering. Uh, de haiku, dit is dan... Uh, ja, als we die van vorige week meetellen, zitten we nu meteen aan de nummer dertig. Yeah? Dat was 25 ja. vorige keer. En dan uh, in de uitzending ik met heb Mario het dan vier heb je live geschreven vier. en uh, Dus uh, haiku 30. Ja, geweldig. En uh, ik zou zeggen, ik en uh, iedereen uh, om mij heen... en uh, aan het oor is er helemaal klaar voor, voor jouw haiku nummer 30. Ga je gang. Martin Luther King. Zijn droom kwam nog steeds niet uit. Maar ik blijf dromen. Ja hoor. Die zijn content, denk ik. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier. Zo. En nu... nu ja... Ze lopen langzaam terug. Ze zijn tevreden, want ja, de haai is natuurlijk wel echt eh, nodig. Ze zeggen heen. wel dat er nog een duidelijk een grote strijd is te strijden. Hè? Dus, uh, dus... Ze, ze staan op stand-by, op wekelijkse stand-by. Oké, okay, ik moet dus wel opletten dat er geen uh, koe-riot uitbreekt of zo. Van uh, cow-lives matter to, zo, weet je wel. Ja, anders gaan we een academisch monitoringsysteem moeten opzetten om de koeien... In de schuur te krijgen. <laughs> Daar moeten we ook weer een jingle voor maken. Dus, uh... het academisch monitoring systeem. Precies. Hey, ik maar wil dan een T-shirt hard... met academisch monitoring systeem op. Hey, yeah. Nee, ik wil een T-shirt met academisch monitoring systeem verantwoordelijke. Dat is misschien een job wat jij kan doen, want je bent Precies. academisch. He? Ik ben verantwoordelijk voor het academisch monitoringsysteem. He? En Dan jij kan hebt je, ook monitoren. Dat monitors? is gewoon uit je nek lullen. Dat is perfect voor mij. Hey, heb jij een monitor thuis? Ik heb een monitor. Ik ben academisch geschoold. Nou. En over systemen. Hé, hey, ik ben Belg. Ja. Ik leef met zeven regeringen. Come on. <laughs> dat is een job die mij op het, uh, op het uh, lijf is geschreven. Je bent een systematicus. Een systematisch academisch Kus kun je dan zeggen? Oké, okay, okay, we gaan met naar een monitor. Heen, inderdaad, een hele nieuwe definitie. <laughs> ik ben, ik ben een dan systematisch dan... academicus en ik heb een monitor. Dit is de Praattafel-podcast met Ozzy en Ozie. Nou... Dan uh, de volgende poging om weer terug op het spoor te gaan. Uh, we zijn bezig met een Black Lives Matter-bijdrage. En uh, Gerrit heeft ook zijn best gedaan. Die heeft zojuist een bijdrage gestuurd. En uh, die ga ik nu ook samen met jou voor het eerst horen. Ja, ik, ben, ik heb ze nog, uh, nog niet gehoord. Ja. En nee, ik ook niet. Uh, vers van de pers, letterlijk. Ha, ha, ha. Hier is uh, Gerrit uit uh, Noordoost-Duitsland. Hallo, Gerrit Bant hier. Deze week gaat het over Black Lives Matter. Um, als historicus moet je dan eerst eens even gaan kijken en of je moet uitleggen uh, waar dat allemaal vandaan komt. Um, Black Lives Matter op zich is iedereen wel bekend. Dat zal, uh, mijn mede-podcasters zullen het daar wel over hebben verder. Maar de oorsprong van het probleem ligt natuurlijk bij de slavenhandel. Die slavenhandel is natuurlijk al heel oud. Slaven werden al, weet ik veel hoe lang geleden, werden de slaven verhandeld en door de Arabieren, door nou, iedereen ongeveer. Uh, de slavenhandel vanuit West-Afrika um, ontstond oorspronkelijk ook als lokaal gevolg van oorlogen die men voerde. In de 15e eeuw hadden de Portugezen en de Spanjaarden al uh, heel veel um, slaven in de huishouding. Met name in de huishouding eigenlijk. En dat kwam doordat uh, de Arabi Arabische handelaren uit Noord-Afrika... de slaven uit de Afrikaanse bevolking uh, uit het zuiden van West-Afrika verhandelden. Die. En daar werden slaven gemaakt na oorlogen. Um, op een gegeven moment, met de ontdekking van Noord-Amerika... en de ontdekking dat men in de, het Caribisch gebied... en rondom het Caribisch gebied door het klimaat heel goed plantages kon aanleggen en dergelijke... ontstond A, ah, vraag in Europa naar de goederen daarvan. Suiker, tabak onder andere. En... Um, Er was niemand om dat eigenlijk uh, te bewerken. Er ontstond een, wat men noemde een transatlantische slavenhandel. Uh, en dat was een soort driehoek. Die driehoekshandel die kun je nalezen op, uh, voor Nederland op jij.nl, Een zeer informatieve um, website. Uh, en die driehoekshandel gaat als volgt. Ik zal het even wat... Samenvatten en voorlezen. De vanuit Nederland vertrekken in de 17e en 18e eeuw schepen beladen met wapens, buskruid, drank en textiel naar West-Afrika. Daar onderhandelden Nederlandse kooplieden met Afrikaanse tussenhandelaren en werden de goederen die ze hebben meegebracht geruild tegen de mensen die daar beschikbaar waren na die oorlogen en zo. Die werden verkocht in Nederland als slaaf. Die schepen schepenvolende slaven vertrekken naar Curaçao, sint eustatius en Suriname. En worden daar verkocht aan slavenhouders die plantages hebben met suiker, katoen, koffie enzovoort. Wat heel gewild is in Nederland. Dus als de slaven uit de schepen zijn, worden de schepen volgeladen met deze producten. En duur verkocht in Nederland, waarop ze dan weer verder zeilen. Uh, hoe kwamen de Nederlanders in, uh, Noord, uh, of in het Caribisch gebied? Nou, dat is algemeen ook wel bekend. Uh, we hadden New York, Nieuw-Amsterdam hadden we... en dat wilden de Engelsen hebben. En dat hebben we toen geruild. Want Nieuw-Amsterdam was toch een waardeloos stuk gronden in Manhattan en zo. Tegen, uh, zeer, uh, tegen Suriname en de eilandjes daar. De grootste slaven, slavenhandelaren waren de Engelsen... Die hadden natuurlijk de grootste belangen, de grootste gebieden en zo. Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik dit, na deze historische achtergronden nog verder op moet zeggen. Het was onmenselijk, het was vreed. En um, het had niet moeten gebeuren, maar in die tijd gebeurde dat gewoon. Het was een uh, ontluikend kapitalisme van waaruit, vanuit die ja, gedachte van. Handel, handel, handel, geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. En alles werd er geschikt aan gemaakt. Um, de uh, morele verantwoording had men daarvoor, tenminste, dat vond men daar zelf. Um, men zocht een rechtvaardiging uh, voor die slavernij. En uh, dat vond men, dacht men in de Bijbel, van het was allemaal goed wat men deed en het was allemaal niet zo erg. Terwijl eigenlijk de Bijbel zelf slavernij veroordeelde altijd. En die Bijbel was dan weer, wat in de Bijbel stond... uiteindelijk de aanzet dat rond 18... begin 19e eeuw uh, in Engeland de oproep kwam om de slavernij te beëindigen. Wat in 1852 daar dan ook gebeurde. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk verhaal is... Um, ik deed mijn best. Tot volgende keer. Zeker weten. Het is natuurlijk heel ver terug, maar ja, slavernij, dat lees je van de Egyptenaren en van de Bijbel. En mm. het, het is gewoon eigenlijk een beetje, kan ik zeggen, met de verlichting afgeschaft. Is, is er toen zoiets ontstaan van, ja, dit kan helemaal niet. Of, want dat gebeurde ook niet in West-Europa. Oh, ik, ik, ik ben niet de juiste persoon om daarover te... Ja, ja. Want voor mij is dat nog nooit... Slavernij is niet afgeschaft, slavernij is nu verplaatst naar de sweatshops voor de textiel, slavernij is verplaatst naar de coca plantages, naar de bananenplantages, de slavernij is verplaatst naar de havengebieden waar mensen in, in gevaarlijke omstandigheden voor kleine lonen uh, schepen op en afladen, uh, slavernij is verplaatst naar um, in, in India waar heel de IT-bedrijven zitten waar programmeurs al die mooie appjes van je mooie telefoon allemaal op, voor een hongerloon twaalf uur lang voor een scherm heel repetitieve dingen intypen. Uh, dat heet dan programmeren. Dat heet dan uh, zo heel mooi uh, in de IT werken. Maar eigenlijk is dat gewoon Modern Times van uh, Charlie Chaplin ging dat erover. Er uh, zijn radartjes in het grote industrieproces. En de echte slavernij is weliswaar veranderd. Maar is nog steeds even schrijnend, denk ik. Voor een moderne mens is dat nogal... Altijd... Elke moderne mens in, in het Westen zou wel moeten gechoqueerd zijn als ze horen hoe dat in Noord-Italië de pomodore, de, de, de tomaten, mm -hmm. geplukt worden. En uh, mensen uit Roemenië, Bulgarije, tegen hongerlonen in, in tentjes soms, in houten barakjes moeten slapen uh, zonder luchtventilatie, in erbarmelijke omstandigheden werken, in de hitte, ja. nauwelijks uh, uh, zonnecrème, ja, ja, zonneweerstand. Onze, wij willen ja. onze champignonnen voor 99 cent, Philippe. Dat is en, ik, gewoon... en, en, en ik sta echt niet op mijn zeepkist hiermee over, hoor. Uh, zet, <laughs> uh, trek eender welk achtergrondmagazine, lees, lees een degelijk boek van een onder, onderzoeksjournalist. Er zijn prachtige documentaires over hmm. gemaakt, uh, zeer Schrijnende documentaires, maar prachtig gemaakt. Met een eerlijke kijk op heel dat industrieel gebeuren. En die, die mensen die die documentaires maken. worden traditioneel dan altijd met wapens uh, van het land goed gejaagd. Maar ga eens kijken in de sweatshops in India. die nog wekelijks afbranden. En dan zegt iedereen: Oh, oh Garme. Ja, ja. Die 16-jarige meisjes, oh Garme. Maar ja, wij willen ook ze ons, ons BH voor, voor 9 euro. Ze willen het BH voor 9 euro. Ze willen het bloesje voor 10 euro. Ze willen een nieuwe jurk voor 10 euro. Ze willen een nieuwe herenbro herenpak voor 20 euro. Ja, ja als je Primark, is, hè, die winkel Primark, dat is een soort uh, grabbelton van alles van 2, 3, 4 euro. Alles heeft en een massa. En, en, en inderdaad, is een massa. Dan wil dat zeggen dat er aan de, aan de productielijn niet betaald is, hè? is het van? Nou ja, ik. Ja, dat is een dubbele discussie. Die gaan we later eens een keer moeten... Want uh, nu trekken we een blik open, Filip. Ja, maar oké, okay, het hoorde. ging over slaven en, ja, en, en wanneer is dat afgeschaft? Het is jammer genoeg, daar gaat de Black Lives Matter movement ook een deel zo over. En and correct me if I'm wrong, Zinzi. Uh, maar daar gaat ook die, heel die movement over van het, het zit zo ingebakken nog steeds... Mm -hmm. uh, uh, dat geweld van politie op, op iemand van een andere huidskleur gaan ze dan erger reageren want het is mogelijk een groter gevaar dat zit er zo ingepakt. dat is het nu ja, dat, dat, dat slaaf zijn en, en uh, minder zijn, minder gevoeld worden of, of neergekeken worden op en anders behandeld door ordediensten mm -hmm. dat is keihard van deze tijd nog steeds dus voor mij is slavernij en het uitbuiten van mensen ...staat binnen de economie nog altijd op een hoog pitje. Uh, sorry, maar ik geloof... Enkel, je maakt winst dan wel. Dat is omdat er ergens anders iemand verlies leidt. Sorry. <laughs> je kan geen winst maken zonder dat er... Zodat iedereen, iedereen happy, iedereen over de meet. Jammer genoeg niet. Nee. Ergens wordt er een product voor een prijs verkocht en moet iemand anders de prijs betalen. Ja, Filip, dat is inderdaad... Nou, je slaat de spijker daarmee wel op zijn kop, want het is ook een uh, wet van behoud van energie. Inderdaad, als iemand 10 miljoen verdient, dan zijn er 10 miljoen anderen die gewoon minder verdienen. Die euro hebben ingelegd, absoluut. Ja. Hé, hey, uh, maar uh, over balans en uh, verlichting en oh my god, we hebben zat nog om over te praten... Maar... En, en is van. We ja. komen van ver. Hè? We komen van schepen waar mensen op stierven. We ja. wegrukken uit, uh, uit de handen. Ik bedoel, gelukkig zijn we uh, richting... Uh, de kapitalisme, ik vloek daar heel dikwijls op, maar het heeft dus ook wel uh, <laughs> zijn voordelen gehad door, uh, heel, door de gezondheid te democratiseren, door goed eten. We zijn veel beter gaan eten, we leven allemaal langer. En dat zijpelt gelukkig binnen alle uh, samenlevingen steeds meer en meer door. Ja. Dus ja, de gruwelijkheden, de echte gruwelijkheden, laten we hopen dat die tot het verleden horen. Maar we hebben nog een grote weg te gaan en daarom is de BLM-movement uh, zeer belangrijk en, is, en, en, en vind ik het fantastisch dat jonge mensen zich het lot aantrekken van, van allen ook uh, en uh, opkomen tegen geweld en tegen uitbuiting. Zeker, ik denk dat het nu ook in een bredere context gaat met die beelden, maar ook naar sociale ongelijkheid enzovoort. Dus het is gewoon op. Een ja, moment... dat is mijn hoop, hè? Dat, we, dat we daar dan eens uh, de borstel kunnen doorhalen en, en, en, en, en de echte excuses kunnen gezegd worden. Over compensaties kan gesproken worden en in welke mate dat ook zal zijn. Ja, en wij maken daar dan een podcast over, want ik zie ons toch niet mee op de barricades staan in de straat. Daar geraak ik we... niet meer op. Tenzij <laughs> dat ze barricades ontwerpen waar ik mee een, mee een, mee een wandelstok op kan. Dus, maar, we blij, maar ik blijf van achter mijn microotje mee roepen. Goed zo. Dat... Hey, uh, we zijn er doorheen <laughs> voor ons, maar u krijgt Wij zijn nu door, ja. een, uh, een, een prachtige documentaire, audio Zeker. documentaire te horen. Filip, jij hebt hem ook al gehoord. Misschien ja, uh, wil je er iets over uh, kwijt? Of... Uh, het eindigt bijvoorbeeld met mijn held Bob Seeger, daar ga ik al. Hè? Dus de Bob Seeger, mm -hmm. de... de uh, uh, Piet Seeger, sorry, Piet Seeger. Ah, de, ja. de, de volks... Uh, de volksdichter uh, en uh, muzikant. Mm -hmm. um, het gaat over Martin Luther King, het gaat over de Black Power, het gaat over het, uh, het Amerika van toen en nu. En ja, ik ga het ja. daarbij houden, want anders ga ik veel te veel verklappen. Ja, precies. Er zit één uh, prachtig uh, gedicht in, in het... Uh... Midden en dat komt daar... Uh, Ach ja, u, u moet het gewoon maar luisteren. De, de link staat op de website dadelijk... met, uh, met de eigenlijk het uh, hele segment nog eens apart. En dan een document erbij met alle links ernaar. Vol met links naar Wikipedia. Alles wat je wil. Uh, ik dank iedereen weer voor het luisteren. Ik hoop dat we je hebben kunnen boeien. Filip, jij ook. Uh, mijn uh, tafelheer. Bedankt uh, om je te hebben. Ik van. En ik, ik, ik, ja, ik voel dat het toch iets beter weer gaat nu, allemaal met lekker weer ook. Ik denk misschien dat het weer er ook mee te maken heeft, of is het te simpel? Ja, dat is misschien wat simpel, maar... <laughs> uh, Alles want, is beter. Ik kom sun... met een barometer in mijn been, dus ik wil het even niet over het weer hebben. <laughs> nee, when the sun shines. Maar de uh, uh, the mind, the mindfulness en de mind zit in een iets beter... Uh, uh, we zijn door zwarte sneeuw gegaan. De sneeuw is terug een beetje wit. Alleen links en rechts nog wat geel. Okay. Dus daar gaan we niet inspelen, in spelen. Bilirubine, bilirubine. GELACH <laughs> Maar uh, we, tre we trekken een niet van en de er is licht aan het eind van de horizon. Alright, En ik zou zeggen, geniet van deze bijdrage van Rijn Bertlijn... en ik zie jullie voor de volgende Praattafel weer terug... Uh, in het begin van volgende week. Ik dank je wel. De Praattafel brengt u een calling uit Amsterdam. Black Lives Matter. We zijn in Jamestown, een nederzetting in de Engelse kolonie Virginia... Een vaartuig drijft bij opkommen tij de haven binnen. De zeilen zijn gereefd en aan de ronde achtersteven flappert de Nederlandse vlag. Iedereen vindt het een vreemd schip. Een geheimzinnig schip. Een vreselijk schip met een bonte bemanning. Niemand weet of het een kopverdijsschip, een kaper of een oorlogsbodem is. In de geschutpoorten geeuwen de vuurmonden van zwarte kanonnen. De driemaster verschijnt, doet zijn zaakjes en verdwijnt. Zo mysterieus als hij gekomen is. Nooit in de moderne geschiedenis bracht een schip een onheilspellende vracht aan wal. Zijn lading, twintig slaven. Zo beschrijft de zwarte Amerikaanse auteur Sanders Redding... de aankomst van een schip in Noord-Amerika in 1619. Christelijke slavenhandelaren rechtvaardigden traditioneel hun beroep... met citaten uit de Bijbel vooral de versen uit Genesis over Gaam... die zijn oude vader Noach dronken en naakt zag en hem uitlachte... waarop Noach hem en zijn zoon Kanaan en al hun nageslacht vervloekten... om voorgoed een knecht der knechten te zijn voor zijn broers. Deze vervloekten waren, zo propageerden door de eeuwen heen de Bijbelkenners, de Afrikanen. Ze zouden dienagen voor de eeuwigheid moeten zijn. Sommige mensen werden geboren met een zadel op hun rug en anderen zijn opgestaad en gesponnen om ze te rijden. En het is goed voor hen. Zie daar, het begin wat Frans Fanon later de grenslijn van de kleur zal noemen. In de arbeidsverhoudingen tussen planken en zwarte... werd de slavernij snel een normaal verschijnsel. Tegelijkertijd ontwikkelde zich dat specifieke raciale gevoel. Een mengeling van haat, minachting, medelijden en of paternalisme dat ervoor zou zorgen dat Zwarten de volgende 350 jaar... een minderwaardige positie kregen toebedeeld. Die combinatie van lage status en geringschatting heet racisme. Ter illustratie, nog tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel, Expo 58 was het paviljoen met levende mensen... de meest bezochte locatie... en werden zwarte kinderen er benaderd alsof men de eendjes voerde. Ik moest denken aan de beroemde monoloog... uit de koopman van Venetië, van Shakespeare. Heeft een Jood geen ogen? Heeft een Jood geen handen, ledematen, gereedschap, zintuigen... neigingen, passies, gevoed met hetzelfde voedsel... Gewond met dezelfde wapens. Onderworpen aan dezelfde ziekten. Genezen met dezelfde middelen. Opgewaamd en koud uit de winter en zomer als een christen. Als je ons dood, bloeden wij dan niet. Als je ons kietelt, lachen wij dan niet. Als hij ons vergiftigt, sterven wij dan niet. We vangen het woord jood deze keer door. Ja, door wat eigenlijk? Niet blank, zwart, neger. Ik herinner me Martin Luther King's speech waar hij het heeft over de negro. Tegenwoordig gooi je in de VS de officiële categorieën African American versus Latino of Caucasian voor blank. you think there's a deadline of a time limit for the North to uh, come to this awareness? Yes, I do. I think the time is running out, and the, the Negro all over the United States uh, is tired of second-class citizenship, tired of being uh, relegated to the status of a thing rather than a person. And uh, I'm sure that if this problem isn't solved in the very near future, uh, it can mean some very dark and desolate nights for the whole country. Vanaf de Amerikaanse slavernij en de daaropvolgende Jim Crow-periode golden ieder met one drop of the nickelblood, zoals de onverbiddelijke formule luidde: als niet-blank, dus negen. Nog steeds worden de halfbloed, de kwadroen en ja, zelfs de octogroen om die reden bijna meteen als zodanig gekend, niet alleen door Afro-Amerikanen, maar ook door blanken. Het probleem van de twintigste eeuw is, zo schreef Frans Van Noon ooit... het probleem van de huidskleur. De zwaartegemeenschap met haar verleden, met haar herinneringen... en de dagelijkse vernederingen die ze te verduren kreeg... leefde op een tijdbom. De minste schok kon de ontploffing veroorzaken. Die schok kwam er op het einde van 1955... in de hoofdstad van Alabama, Montgomery... waar Rosa Parks, een 34-jarige stikster... De lokale wet over de rassensegregatie op de stadsbussen had overtreden. Moe als ze was, na een zware werkdag had ze een zitje in het plankendeel van de bus ingepalmd, wat haar tot een arrestatie kwam te staan. De zwarte gemeenschap reageerde met een massabijeenkomst en een boycott op de stadsbussen. De stad reageert met vervolgingen van de leiders van het brakot... blanke separatisten en leden van de klokkloksklaan... te nemen hun toevlucht tot geweld. De jonge predikant, Dr. Martin Luther King... is een van de leiders van het brakot. November 1956 maakt het hoge rechtshoofd een einde aan de rassenscheiding... op de lokale bussen van Montgomery. Een eerste overwinning van de civil rights movement. Tien jaar na Rosa Parks actie spreekt Martin Luther King een menigte van 25.000 mensen toe op de trappen van het kapitool van Alabama. Men besluit een mars te houden van de stad Selma naar de hoofdstad Montgomery als reactie op het violente politieoptreden twee weken daarvoor tegen zwarte demonstranten, hetgeen als Bloody Sunday herinnerd zou worden. Dezelfde avond wordt het Stars for Freedom concert gehouden, met optreden van stars als Harry Belafonte, Peter Paul Mary, Sammy Davis Jr. en Nina Simone. Volgens officiële regeringscijfers leefde in die tijd 20% van de blanken onder de armoedegrens. Per zwaten was dat 50%. De burgerrechtenbeweging focuste vooral op het stemrecht... maar zou stemrecht een einde kunnen maken aan het racisme en aan de armoede? Zonder fundamentele veranderingen te willen doorvoeren... probeerde de federale regering in Washington... een explosieve situatie onder controle te houden... door de woede te kanaliseren naar het stemhokje. Op 28 augustus 1963 trokken 250.000 mensen uit alle delen van de Verenigde Staten naar de hoofdstad Washington. De toespraak van Dr. Martin Luther King, "I Have a Dream", zoals een schok tot de massa van zwarte en blanke betogers. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream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 hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream that one day even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice sweltering with the heat of oppression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 Sitting in the president's chair I dreamed he'd shake my hand And he said, Bill, I'm so glad you're here But that was just a dream Lord, what a dream I had on my mind Lord, when I woke up, baby Could I find? Just a Dream van Big Bill Bruncey uit 1938. Veel van de dromen zijn niet uitgekomen. De mainstream media hebben geprobeerd om dit moment te bevriezen... Martin Luther King's dream speech. Alsof hij niets anders had gedaan. Tegen het einde van zijn leven sprak Dr. King over het kapitalisme, over het Amerikaans imperialisme zoals de Vietnamoorlog en heeft hij een campagne van, voor en met de armen georganiseerd. De armen waren en zijn vooral zwart. Gaat het om klassenstrijd of racisme? Er is geen of-of. Het is beide. Het is altijd allebei. En het gaat ook altijd over geslacht en vele andere problemen. Je kan geen krachtige antiracistische strijd voeren... zonder een sterke arbeidsbeweging en zonder een sterke vrouwbeweging. In plaats van mensen te vragen het belangrijkste te kiezen... moeten we alle problemen even belangrijk maken. De gevechten die zich ontvouwden in de jaren 50, 60 en 70... hebben zijn vruchten afgeworpen. Maar het is niet de overwinning die velen verwachten. De dromen zijn uitgesteld. Maar wat gebeurt er eigenlijk met een uitgesteld droom... vroeg zich de zwarte Amerikaanse schrijver... Langston Hughes, reeds in de jaren dertig in een gedicht af? Wat gebeurt er met een uitgestelde droom? Droogt hij uit als een rozijn in de zon? Of ettert hij als een sfeer tot hij openbarst? Gaat hij stinkend als rotten vlees? Of... Krijgt hij een korstje van suiker als een strobrig snoepje? Misschien zakt hij door als de last te zwaar wordt. Misschien ontploft hij wel. De tweespalt binnen de samenleving kende ook binnen de zwarte gemeenschappen vooral twee kanten. Enerzijds. Degenen die zich proberen aan te passen aan de Amerikaanse samenleving... en zo goed mogelijk meedoen met het spel dat er gespeeld wordt. Die willen klimmen op de maatschappelijke ladder. Anderzijds de hadere Nation of Islam volgelingen... die in de geest van Malcolm X menen dat witte duivels zijn... blue-eyed devils en dat de tijd van zwaten is aangebroken... en zich moeten afzonderen in een eigen natie. In de zeer aan te bevelen documentaire... I Am Not Your Negro, verbeeld regisseur Raoul Peck... het boek dat James Baldwin nooit afmaakte. Het is gebaseerd op Baldwin's onvoltooide manuscript... Remember This House. Geschetst worden daarin ook de persoonlijke verhoudingen... tussen de verschillende zwarte burgerrechtenactivisten. Martin Luther King en Malcolm X en Medca Evers... die alle drie later slachtoffer van racistische moorden zouden worden. Baldwin waakte in zijn schrijven voor elke vorm van wraakzucht of al te grote isolatie, pleitte voor een geweldloze aanpak onder de zwarte jongeren. Hoe radicaal hij ook was, hij is nooit in de racistisch-retorische val getrapt, evenmin als Martin Luther King. Baldwin zegt zelf dat het hem nooit lukte om white people te haten. Baldwin's boeken zijn tot vandaag de dag van een atembenemende actualiteit. Zijn essayband niet door water, maar door vuur... is verlichtend, waarschuwend, hier en daar werkelijk alarmerend. Beschrijft de erbamelijke omstandigheden in zwarte wijken... de armoede, het gebrek aan kansen. Waarom verandert dat maar niet? Wat zit daarachter? Waar komt die onuitroeibare ongelijkheid uit voort? Tegen de jonge generatie zegt Baldwin... This is your home, do not be driven from it. Dit is jouw huis, mijn vriend. Zorg dat je er niet verdreven wordt. Want we can make America what America must become. Wij kunnen van Amerika maken wat Amerika moet worden. Dat is andere koek dan het Trumpiaanse let's make America great again. De neger moet niet langer geconfronteerd worden met dit dilemma. Blank worden of verdwijnen. Het is in tegendeel juist mijn bedoeling hem in staat te stellen te kiezen voor actie, of niet ten aanzien van de werkelijke conflictbron, de sociale structuur. Dat schrijft die andere grote zwarte auteur, Frans Fanon, in zijn zwarte huid Blanke Maskers. Fanons neger is per definitie die onderdrukte verworpen mens... Afro-Amerikanen en andere gekleurten leven officieel in een natie, maar praktisch in een kolonie, die wordt geëxploiteerd door de Amerikaanse staat. Zwarte mensen worden in het samenleven met planken gedwongen witte maskers te dragen, zoals ook de blanke ingekapseld is in zijn plank zijn. Maar dat laatste is de standaard, en als blanke is het dan ook nagenoeg onmogelijk je te verplaatsen in het leven van een zwarte. Je mag niemand, in welke context dan ook, beoordelen dat je niet minstens een mijl in zijn schoenen hebt gelopen. Een uitspraak die een thematische samenvatting vormt van To Kill a Mockingbird, 1960, naar Harper Lee's klassieke roman over racisme in de jaren dertig. Je eigen positie in dat geheel dien je dan ook onder ogen te zien. Dat deden die blanke Amerikaanse meisjes die met een spandok demonstreerden waarop stond. Sorry dat we jullie zo lang hebben laten wachten. Dat geeft hoop. Hoop op een gezamenlijke strijd, zoals ooit verwoord in het lied dat velen alleen nog kennen van de voetbalsupporters van Feyenoord Rotterdam of de Glasgow Rangers, We Shall Not Be Moved. De origine van het lied, eerst een gospelsong en dan een arbeiderslied, is velen onbekend. Het is namelijk een pleidooi voor samenwerking en solidariteit over alle scheidslijnen heen. Young and old together. Women and men together. City and country together. Black and white together. Straight and gay together. We shall not be moved. Immers, een grote kracht in het verleden was altijd het gevoel van verbondenheid met mensen over de hele wereld. Hoewel er geen internet was, hoewel je niet met elkaar kon communiceren zoals je nu doet, je kon deze sterke band voelen. De moraal van het verhaal is dan ook dat als je jezelf organiseert, veel mensen bij elkaar brengt, over raciale en nationale grenzen heen, dan kun je winnen. Luister daarom afsluiten naar het verhaal dat volkszanger Pete Seeger ons vertelt en het lied dat hij voor ons speelt: We shall not be moved. ...which happened to many white people in America. We kind of rediscovered our own humanity by learning the songs of black people. See, the, the slave master brought the Bible to the slave and he pointed and he says, see where it says, obey thy master, learn that. But then he went away and he left the Bible. And they turned the page. And he came and says, Moses freed the slaves. <laughs> well. And in the 1930s, it was the American Negro people that took over some of the old spirituals and changed them just a little bit more. Instead of simply, Jesus is my captain, I shall not be moved, they would sing.